Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal tegen Fiedel. De OM zegt bij de eisen rekening te houden met de houding van de verdachten. Een van hen meldde zichzelf bij de politie. Anderen deden dat niet. MBO-studenten van onder de 18 kunnen sinds vandaag gratis reizen met het openbaar vervoer. 90.000 MBO'ers hebben een OV-studentenkaart aangevraagd. Blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. Dat bespaart hen 600 tot 700 euro per jaar. Gratis openbaar vervoer voor mbo'ers is volgens minister Bussemaker... een lang gekoesterde wens die nu in vervulling gaat. In totaal hebben 120.000 studenten recht op een OV-kaart. Horeca-bedrijven klagen over de kosten van reserveringswebsites als booking.com en Inns.nl. Een vermelding op zulke sites is duur en dat drukt de omzet, zegt Koninklijke Horeca Nederland. De brancheorganisatie wil dat toezichthouder ACM de marktpositie van die websites onderzoekt. Verder zegt Koninklijke Horeca Nederland dat de omzet onder druk staat door de toenemende concurrentie. Niet alleen komen er steeds meer horecazaken bij, maar er zijn ook steeds meer gewone winkels waar klanten wat kunnen eten of drinken. D66 vindt dat het kabinet meer moet doen om beïnvloeding van de Tweede Kamerverkiezingen van buitenaf te voorkomen. Kamerlid Verhoeven doet die oproep na berichten over pogingen van Rusland... om door de hekken van de Democratische Partij invloed uit te oefenen op de Amerikaanse verkiezingen. Verhoeven zei in standpunt NL dat hij zich ook zorgen maakt over de situatie in Nederland. Het weer bewolkt en druilerig, het wordt 3 tot 6 graden. Aan het eind van de middag en vanavond gaat het vanuit het noordwesten regenen.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 We hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken? Slingeroptiek kunt u vinden in de grote krocht in Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM Jongen Jongeman, Lungst. romantisch type, met 40.000 kilo melkquartum. <lacht> Zo'n kennismaking met een meisje van minstens 20.000 kilo melkquartum.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 22 jaar te laat, mevrouw. Uh... <applaus> ze kwam recht voor me staan en ze zei, ik dacht dat je het nooit zou vragen. <applaus> ze zei dat ze op hanige macho-types viel en zeer onder de indruk was van mijn originele openingzin. Ik dacht, oh jee, hoe vallen ze zo laat mogelijk door de man? Ja, ik sprak haar wel zo stoer aan, maar diep in mijn hart vind ik dat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 En nam een taxi terug naar mijn hotel in Apeldoorn. GELACH. Waar was je al die tijd? zei ze. Dus eerst, eerst, eerst, eerst hapje is. Eerst. Halverwege de maaltijd zei ze: Jij lijkt mij het type van een Elsterentagschaaster. Oh, maar dat heb je goed geraden. Klopt. Elsterentagschaaster. Oh, ik weet nog wel goed zeggen. De Elsterentag van 85. En dat was me toch een makkie zeg. Nou, kom nou toch, de Elsterentag van 85.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 De open dacht geestig te wezen en zei, één kop koffie. Ik dacht allermachtig, één kop koffie. Ik dacht de open dat ik het duidelijk vijf keer had gezegd.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 En ik dacht, dit gaat mij te snel. Enfin, na het urineren waste ik mijn handen. Ik was altijd mijn handen na het urineren. Hoe komt dat mijn piemel zo vies? Dan komt dat ik mijn handen pas was na het urineren. Ik hield mijn handen onder de droger. Ik dacht, dit gaat me allemaal veel te snel. Dat gaan me allemaal veel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 Michael Jackson, Billie Jean was dit luisteraars. Inmiddels heb ik uh, aan de telefoon uh, Joop van Nes. Joop, goedemiddag. Welkom in de uitzending, je zult het vanmiddag met mij moeten doen, want uh, Dolly uh, is verhinderd helaas uh, door privéomstandigheden. Uh, ze is gelukkig nog niet ziek hoor, maar ja, er zijn andere vervelende dingen aan de hand en ja, soms kan je dan uh, uh, even geen, even niet naar de studio, maar, maar uh, in elk geval, Joop, uh, wil ik jou vragen, uh, hoe was je weekend, want, want jij houdt je altijd bezig met uh, wat er allemaal gebeurt. Druk, druk, Druk. Druk. Oh, ja. Druk. Vertel. Een gigantisch druk. Er zijn dingen die, die kan ik nog niet op de radio zeggen, maar nee. ik ben wel bijvoorbeeld bij de receptie geweest. De gemeenschappelijke -receptie. Ja. Ja. ja. Geweldig. Ja. Mensen waren daar. Ja Onmogelijk. CFM was ook aanwezig, die heeft de live uitgezonden. Ja. En uh, ja, de burgemeester was uh, eigenlijk uh, heel positief. Uh, ...over het afgelopen jaar. Mm -hmm. en hij is heel optimistisch voor het komende jaar. Hij noemde een aan zaken die goed geregeld zijn... ...of gaan worden in ieder geval. Ja. Dat is uh, onder andere het bedrijf Nieuw Noord... ...dat is het, in, in het uh, investeringsfonds Zandvoort. Ja. En ook bijvoorbeeld... Uh, de samenwerking tussen de Kei... ...Woonstichting de Kei... Uh, ...de huurplatform Zandvoort en de gemeente... ...noemde hij als voorbeelden. Ja. En wat volgend jaar uh, in Cannen-Kruiken moet gaan komen... ...dat is het Waterdorp Lein. Dat is natuurlijk een struikelblok geweest voor het vorige college. En um, uh, de. <coughs> Sorry. Wat ook uh, goed was, dat was de huisvesting voor de statushouders in het Spalier. Hij was heel optimistisch, hij, was, uh, uh, hij, hij deelde compliment uit. En uiteindelijk, na zijn speech, uh, gaf hij uh, de gemeentelijke waarderingsspeld. Dat is uh, een bijzondere speld voor uh, mensen of instellingen die. Uh, ...voor Zand heel veel betekenen of betekend hebben... Uh, ...die gaf hij aan de stichting Vrije Horizon... ...dat is de stichting die weteivert voor uh, weliswaar meer uh, windmolens uh, op zee... ...maar dan uit de zicht, uh, uh, zeg maar 60 kilometer vanaf IJmuiden... ...dan zijn ze niet zichtbaar en die, uh, die hebben helaas, zoals het er nu uitziet... ...de strijd verloren, want de... De Tweede Kamer was het er niet met, uh, met x aantal mensen eens dat die toch verder weg moeten. Dat was dus overzakelijk een, een kostenplaatje. Was dat. Ja. Uiteindelijk blijkt dat het uh, eigenlijk om peanuts gaat. Ja, het is natuurlijk wel een hoop geld. Het gaat om enkele honderd miljoenen. <lacht> dat het meer zal gaan kosten. Maar op een bedrag van 3 miljard valt dat echt nog wel mee. Ja, ik net zeggen. Dat is... de, de, de gemeentelijke waardering speelt. Goede zaak, denk ik. Ja, zeker weten. Hé hey Joop, maar is het nou echt helemaal definitief van de baan het plan om ze verder weg te zetten? Of? Ja, voor zover ik weet wel. Ja. De, de Kamer die steunt de minister daarin. Ja, dat komt natuurlijk omdat je met coalities werkt. en uh, Ja, dat is het hele ei -reed. Ja, maar zijn er echt knopen doorgehakt of, of tillen ze het nog over de verkiezingen heen? Want daar zou je nog kunnen zeggen van... Nee, nou... nee, nee, nee, nee. Voor zover ik weet niet. Hmm. Het wordt niet over de verkiezingen heen Het is wel een zwaar kort dag natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, hij krijgt uh, toestemming om dat te gaan doen. En daar zal het ook gaan gebeuren. Mm -hmm. Daar ben ik bang voor. Het is jammer, maar het, het, is, het is niet anders op dit moment. En... Uh, ja, ze zeggen, die dingen staan er voor twintig jaar, maar dan zijn we wel twintig jaar verder, weet je wel. Mm -hmm. Ja, uh, als ik naar mezelf kijk, ga ik dat misschien niet meer meemaken. <laughs> nou, dan zit er hier nog <laughs> eentje. Ik, ik hoop het wel, hoor. Dat is weer wat anders. Maar... Ja, nou ja, je kan, je kan tegenwoordig honderd worden, Joop. Dus uh, met gemak, hè, zeggen ze. Ja, heb dus, dus, ja. Dus, uh, uh, nou, dan heb ik nog 30 jaar te gaan in elk geval. Ja. Dus dan, uh, dan kunnen we nog even voort met de windmolens. <laughs> die die uh, nieuwe was dan uh, vrijdag. Ja. Yeah. Uh, ...zaterdagavond ben ik bij Disco Nice geweest. Ja. Weliswaar niet de hele avond, want uh, dat, uh, dat duurt mij te lang. Maar tot acht uur was het lekker gezellig, lekker druk. Um, dus voor de kleinere was dat dan. En uh, er werd uh, voor hun uh, mooie muziek gedraaid. Uh, ik werd zo uh, uh, echt heel bevangen door die muziek... ...dat ik moet om acht uur naar huis toe. Mm -hmm. Omdat we uh, te laten uh, bezinken, weet je wel. Ja. <laughs> Geintje. En, uh, maar ik ben dus niet bij het einde geweest... ...en ik denk dat het ook druk is geweest. Uh, ja. Was het weer eigenlijk qua temperatuur gunstig voor de ijsbaan, voor ja. de mensen? Ja. Uh, wat minder gunstig voor het verbruik van de brandstof, want er moest natuurlijk harder geforen worden. Ja. Maar goed, dat weet je als je zo'n ijsbaan uh, maakt, zo'n kunstijsbaan, dan weet je dat het uh, of uh, gaat vriezen of je, dat weet je. En uh, dan gaat het meer kosten als het gaat ja. je. Goed, de, de, de, de, de, ijsvloer, de ijsvloer ligt er nog geloof ik hè, de, de, de vloer op zich. Die gaat vandaag, die gaat vandaag weg. Maar oh, die gaat vandaag ook weg, oké. Okay. Ja, ja, gisteren was de laatste dag. Ja. De, de uh, Disco gewoon Ice is eigenlijk de ene laatste dag dat er uh, iets georganiseerd wordt. En dan de zondag het wordt er nog geschaasd en houdt het op. Dan ja. uh, moeten we wachten tot volgend jaar. En ik neem aan dat er volgend jaar gewoon weer gewoontes waren als het gaat verschijnen. Want het is, uh, het is eigenlijk niet meer weg te denken. De sponsoren staan niet in, weliswaar niet in de rij, maar er zijn toch genoeg sponsoren die daar uh, uh, geld aan willen uh, uh, spenderen. Ja. De gemeente doet goed mee. En er is een uh, enthousiast team van uh, vrijwilligers en die heb je keihard nodig om dat te kunnen runnen. Ja. Ik heb het zelf een paar keer gezien, Charles. Ja, zeker weten. Ja, ik zou eigenlijk 3 januari ook op de eindstrijd van die curling komen. Uh, ik weet niet hoe het afgelopen zou. Ik, ik weet dat het toen ook een beetje naar weer was. Maar ik, ja, ik had ook vanwege mijn activiteiten voor uh, uh, Niels.nl... had ik, had ik uh, ook andere verplichtingen. Dus ik kon er helaas niet meer gaan fotograferen. Niet meer? Van de Sanfense krant van donderdag gelezen. Dat is nee, nee, nee, nee, ik oh, ben ook, oh, ik ben oh, ook oh, ziek, oh. ziek en onderweg geweest. Ja, maar die, die, kan je, die kan je downloaden. Dus oh, oh, Oké, oh, okay. maar wie, wie was nou de winnaar uiteindelijk? Of wie waren de uh, winnaars? De winnaar werd Café Buitenspel. Oké. Okay. De gewonnen van Het Ja. En het uh, uh, was een, uh, een leuke finale, een spannende finale. En, uh, ja, uiteindelijk ging het uh, buitenspel ging met, met de grote beker. Ja. Grote fluitketel ging strijken. En die zijn dan een jaar lang uh, fluitketel-curling-kampioen ja. van Zandvoort. Die hebben zich mooi niet buitenspel laten zetten. dus. Nee, nee. Fantastisch. Dan gaan we nog even naar de. zaterdag was zaterdag, Disco Vandaag ja. ben ik bij het Nieuwjaarsconcept geweest in de kerk. Ja. Um, ontzettend groot succes, moet ik zeggen. De kerk was barstensvol. Ja. Echt. En, er waren een paar mensen binnen de organisatie die waren bang dat het niet ging gebeuren. Maar toch er moesten stoelen bijgezet worden. Helemaal goed. Het was een geweldig concert, heel divers. Er waren, um, het was een jubileumconcert. Uh, een tweede luster werd gevierd. En uh, zo goed als alle koren van Zandvoort die hebben daar meegedaan. De muziekschool heeft me meegedaan met een salsa band. Er zou ook een, een, een, een solist komen, die jongen speelt geweldig gitaar en die maakt hele mooie nummers zelf. Die was helaas door dezelfde ziekte als jij hebt gehad, uh, uh, verhinderd om te komen. Ja. Daarvoor in de plaats trad uh, onze grote vriend en medestrijder voor een be betere wereld, uh, de pianist uh, Theo Wijn op. Ja. Geweldig, wat kan die man spelen op die piano? Maar ja, als je 40 jaar pianist bent geweest van het Amstel Hotel, hallo, de nette ja. in je mars hoor. Okay. Dat denk ik ook, ja. Want dan laten ze niet zomaar... Uh, uh, nee. van de Pukverdraplettenflat zitten, hoor. Nee, dat, dat, was, dat was geweldig. Dat ja. iemand ook maar een gevoel in zijn spel heeft. Hè. Ja. Hij speelt met zo'n piano. Met zo'n vleugel, moet ik eigenlijk zeggen. Want het is geen piano. Ja. Het is meer dan een piano. Het nou, was dus een geweldig succes. Het duurde een half uur langer dan... Uh, dan normaal, het geval is normaal is het een concert van twee uur Maar omdat het een jubileumconcert is Was het tweeënhalf uur mm -hmm. En uh, na afloop werden natuurlijk Een x aantal mensen bedankt uh, Geweldig gedaan uh, Onder aanvoering van Irene de Jager Ons wel bekend van de radio Oké okay. uh, Dan hadden wij zaterdagavond, zondagavond nog Zandvoort Lacht En Charm, dat is een, een stand-up comedian uh, Avond ja. in, uh, Restaurant uh, Foot van uh, het Amsterdam Beach Hotel Ja ik volg dat drie jaar, want volgende maand is de laatste keer van dit seizoen. Ik volg dat drie seizoenen en gisteravond was het de top of de billen. Ik heb nog nooit zo'n geweldige avond meegemaakt. Er waren zeven comedians ja. en zeven keer uh, uh, kregen ze de zaal aan het lachen. Het waren goede grappen uh, uh, uh, en dat was uitzonderlijk. Want normaal zitten er wel eens beginners bij, die moeten het uitproberen. Ik lees het voor van een papiertje, ja. dus, dingen weet je wel. Dus, kunnen ook leuk zijn, maar gisteravond was het uh, was een geweldig uh, niveau. En uh, ja, volgende maand, uh, de eerste zondag van, van uh, februari, ik meen 5 februari dat het is, dan is uh, er uh, de laatste keer van dit seizoen. Dus als je wilt lachen, ga dan daar naartoe. Zijn het alleen maar mannen, Joop? Ja, het of, zijn het dames ook? Voor alleen maar mannen? Uh, uh, gewoon over het algemeen mannen, er zitten ook wel eens dames bij. Ja. En die zijn grof gebekt hoor, die dames. <laughs> is dat ja, zo? Ja, ja, ja, ja, ja, okay. ja, ja die, die nemen geen blad voor de mond, absoluut niet. De meesten niet, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Ja, nou. eh, gisteravond was het ook een geweldige... Er waren een paar... <laughs> ja, die bezigde die, die, tekst... Die kan ik eigenlijk niet voor de radio bezig... En dus dat zal ik ook niet doen... <laughs> maar dus. het <laughs> Dat was af en toe, die zaal lag af en toe echt in de duik volledig en het was echt vol. Ja. Ik denk dat er gauw 30 man zat en dat ja. is voor die zaal in in Herpefruit, is dat echt de, de een maximum absoluut het maximum. Oké. Okay. Geweldig avond. Gauw. En werd het ook nog uh, ergens uitgezonden of zo? Misschien is dat een idee voor VSM uh, om dat uh, volop op te pikken. Ik weet het niet. Ja ja, dat lijkt mij leuk. Leuk om te doen. Ja, fantastisch. Nou ja, dan is er uh, vandaag uh, eigenlijk niks. En morgen is er nog de NIAS-receptie van de seniorenvereniging Zandvoort in ja. de Kocht. Die hebben ook uh, vrijdag meegedaan, maar die hebben dan een eigen receptie voor alle leden. Dat zijn er op dit moment meer dan 700. Hallo. Tja, dat, dat is een fors getal. In de Krocht. Ja. Helemaal leuk. Ja, ja, ja. Nou. Uh, Oké, okay, nou, dat is een uh, woensdagavond uh, kerstboomverbranding. Dat is in Zandvoort altijd wat later dan in, de, in de regio. Ja. <coughs> vorige week woensdag zijn, is dat bijvoorbeeld in, in Haarlem geweest, in een bevenwijk volgens mij. Mm -hmm. En er maar nog een plaats, die hebben we dat uh, vorige week al gedaan. Zandvoort doet dat uh, de woensdag. En waar, waar is dat, ook? Want dat is misschien wel aardig voor mij om foto's strand, te maken. Uh, ja. Dat is op het strand, uh, bij de doorgang bij Dirk van den Broek naar het strand toe. Oh, okay. Ik weet niet of je dat kinderheden heeft ja, gehad. Ja. Als je daar naar beneden gaat, daar wordt die, uh, die kerstboom wordt in de fik ook. En de ziekenhuis daar ook. Ja. En, krijgt die, ja, en krijgt die jeugd dan ook nog... nog, nog, nog ja, die krijgen, een, die krijgen een kwartje voor uh, elke kerstboom. Ja. En die krijgen dan uh, een lot. En dan uh, er worden 20 loten, twintig uh, uh, goedbonnen van vijf euro ja. verloten. Uh, en dat wordt dan volgende week uh, op de website van de gemeente en bij ons in de krant bekendgemaakt wie dat gewonnen hebben. Leuk. Ja, nou, dat is een goed initiatief, want dat helpt uh, de, de gemeente werken, zeg maar, ook om uh, uh, overbodig werk met al die bomen die ze moeten opruimen ja. uh, te ja, voorkomen. <laughs> er zijn ook mensen die zeggen van, ja, het is luchtvervuiling en uh, je houdt allemaal rotzooi over. Ja, ja, sorry, maar dan kan je alles wel luchtvervuiling noemen en dan... Uh... Ja. ja, Ik word, ben, er, ben er een beetje klaar mee eigenlijk. Ja, nou, helemaal eens Joop. Helemaal eens. Ik dank jou weer hartelijk voor jouw inbreng. Want, uh, ja, ja, zon... daar, ja, want kijk, uh, jij bent zo in, ingevoerd in het Zandvoortse gebeuren. Uh, je weet van alles en, en je weet ons ook op de nieuwste feiten te drukken. Dus uh, dat, ja. uh, daar zijn de luisteraars ook heel blij mee, denk ik, toch? Uh, daar ben ik voor. Laat ja, laatst zo, ik, zo is het. Dat nieuws wil ik de, de wereld in helpen. Ja, nou, helemaal, helemaal bedankt weer. En uh, ja, ik hoop tot volgende week. Ja, Charles, het beleven be en welzijn. En uh, ik wens je nog een prettige uitzending tot da twee uur. Dankjewel, man. Hoi, hoi. Oké, okay, goed dag. Hoi. Hoi. Who knows what tomorrow brings in a world...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 is still every day. But... Can be But we climb a every day Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Sharon Luijf. Tijdens een druk bezochte nieuwjaarsreceptie in de haven van Zandvoort... dat gebeurde op 6 januari... blikte burgemeester Niek Meijer terug op het jaar 2016. Hij zei onder andere het volgende. Ik kijk met u terug op een bij tijd en wijlen turbulent... maar vooral toch een heel goed jaar voor Zandvoort. Dan springt er voor mij vooral uit wat voor energie er in onze gemeenschap zit. En uh, ik kijk vooruit. En dat doe ik met realisme en optimisme. Nou, dat is uh, goed te horen uit de mond van de burgemeester. Tijdens de eh toespraak ontving de voorzitter van de stichting Vrije Horizon... en dan heb ik het over de heer Albert Korper... Uh, die ontving de waarderingsspeld. En deze waardering is voor de inzet... om de onzalige plannen van het plaatsen van windmolens dicht bij de kust te beïnvloeden zodat ze het uitzicht uh, gaan belemmeren eigenlijk. Hè. Uh, ze zouden eigenlijk uit het zicht moeten worden geplaatst. We hoorden zojuist van Joop van Nest dat het eigenlijk al een beetje mislukt is... die poging om dat tegen te houden. Maar in elk geval, ja, uh, die vrijwilligers hebben allemaal hun best gedaan. En meneer Albert Korper kreeg dus die waardering spelt. Aankomende dinsdag, dus morgen de 10 januari, vergaat het gemeentelijke raadscommissie. En op de agenda van de raadscommissie staat onder meer de voortgangsrapportage Sociaal Domein, derde kwartaal. Milieuvriendelijke onkruidbestrijding en de aanrijdtijden van de ambulances. De vergadering die start om 8 uur s'avonds in het raadhuis. De entree is aan het raadhuisplein. En de deuren gaan daar open rond de klok van half acht. Maar liefst 10.000 mensenluisteraars wandelden zondag door de Velzer Tunnel. Nadat deze negen maanden gesloten is geweest. stonden de bezoekers van het de, publieksdag. de gelegenheid dus om. voor het publiek om de tunnel te bezoeken. die stonden te popelen om het eindresultaat van de renovatie te aanschouwen. Op de foto langs de witte muren van de tunnel. is het hele opklapproces in beeld gebracht. Lang zullen de muren volgens de verwachting niet dit blijven, want vanaf 16 januari als de tunnel open gaat en het gemotoriseerde verkeer daar weer doorheen roest, dan zullen die muren, die maagdelijke witte muren, die zal snel weer grauwer van kleur gaan worden. Op het Harlemse in Holland Conservatorium. Uh, de gewortelde popgroep Peer Pressure heeft daar uh, afgelopen uh, vrijdag in het patronaat. de derde voorronde van de Rob ACTA Award gewonnen. En plaatste zich daarmee voor de finale, die gaat plaatsvinden op 17 maart aanstaande. Daarnaast maken ook runner-up René Spijker en publiek favoriet Seven Steps of uh, Daniel nog kans om. Uh, of Daniel, moet ik zeggen. De, Daniel, nee. De, nou, ja, hoe je het uitspreekt precies, weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, Seven Steps op Daniel... die maken ook nog een kans om via een omweg... een plek in de eindronde van het regionale te gaan bereiken. Ja, excuse luisteraars, ik moet af en toe eventjes hoesten. Want uh, ja, dat heb je nou eenmaal een beetje met, met, met, met een longgriepje. Een longgriepje dat heerst. Nou, in elk geval... Uh, Bellen er beter in de hand. Dus uh, we gaan er maar vanuit dat over een paar dagen. Uh, dat ik u weer normaal kan toespreken. Onopvallende uh, videosurveillanten hebben uh, zondagochtend op meerdere wegen. weggebruikers aan de kant gezet. die voor gevaarlijke situaties in het verkeer hebben gezorgd. Deze weggebruikers werden in de gelegenheid gesteld. om de beelden. van hun eigen verkeersgedrag. Uh, of ik moet eigenlijk zeggen misdrag. Uh, na te zien in de uh, videosurveillance-auto van de politie. Op de A22 in Velse Zuid werd een automobilist aan de kant gezet die opviel dus zijn hoge snelheid. Hij kreeg direct een bekeuring voor een snelheidsovertreding van circa 24 kilometer per uur. Dat is na correctie, Dus eigenlijk misschien wel 30 kilometer te hard. Op de West-Tangent in Heerugenwaard waren de videosurveillanten getuigen van een bijna aanrijding. Een automobilist reed hier met hoge snelheid de kruising met de Reuzenpanda Single op. Nou, dus mensen die daar in de buurt wonen, die zullen daar die situatie wel kennen van die pandasingel. Voor ons is dat natuurlijk eventjes, eh, ja, daar moeten we dan ons een bepaalde voorstelling van maken. Op de kruising moest hij zeer hard remmen om een aanrijding te voorkomen met een andere personenauto. De betrokken automobilist kreeg een proces verbaal voor het niet stoppen voor de stopschreep bij een verkeerslicht. Op de A9, en dat gebeurde allemaal ter hoogte van Heinlo, werd een automobilist bekeurd... omdat hij aan 35 km per uur te hard had gereden. Op de A9 bij Beverwijk werd de bestuurder van een bedrijfsbusje bekeurd... omdat hij zich niet aan de verkeersregels hield en voor de nodige hinder zorgde voor het overige verkeer. Hij werd daarop aan de kant gezet en natuurlijk ook gebekeurd. Niet gebekeurd, bekeurd. bekeurd. De Janstraat in Haarlem hebben twee mannen uh, zaterdagochtend vroeger... aan zeker vijf voertuigen uh, ergens schade toegebracht. Een 22-jarige Haarlemmer is vervolgens aangehouden. Aan rente hoorde rond de klok van kwart over drie. S'nachts een harde klap in uh, die straat en een en ook glasgerinkel. En daarop zagen ze twee personen hard wegrennen. De politie wist een van de twee mannen aan te houden. Uh, de 22-jarige Haarlemmer had een uh, afgebroken ruiterwissers nog in zijn hand... Maar zeker vijf auto's is een ruitenwisser afgebroken of vernield. Ook was van een van de voertuigen uh, een raam vernield. Politie hoopt de tweede dader ook snel te kunnen aanhouden. Nou, ik hoop dat die lui uh, een straf krijgen van hier tot Tokio... en niet, geen werkstrafje... maar dat ze gewoon voor de komende tien jaar uh, uh, met schuld zitten... om die schade aan die auto's uh, af te betalen. En anders die ouders maar. Want ik, ik zo langzamerhand... nou ja, laat ik het maar niet zeggen voor de radio. Vreselijk wat de mensen op de wereld, vreselijk. Hersenloze koeien vind ik het. Dan kan je toch beter met koeien te maken hebben mensen? Zou ik met koeienletters in de krant willen zetten? dan gaan we naar het weer. Dan gaan we weer naar het weer. Ja, want ik heb om half één heb ik dat weer ook al een beetje uh, aan u voorgelezen. Dus uh, even kijken hoor. We beginnen met uh, uh, de eerstkomende dagen. Tot en met woensdag dan uh, is er nog sprake van een oplopende temperatuur. Uh, eigenlijk een beetje, ja, best wel aangename temperatuur. We trekken deze week nog wel diverse storingen over ons land. En daardoor is het... Uh, het weerbeeld een beetje wisselend, sterk wisselend eigenlijk. En eerst uh, is de aangevoerde lucht nog tamelijk uh, mild, ik zei het al. Maar woensdag wordt het zelfs uh, vrij zacht voor de tijd van het jaar, lees ik dan ook. En met een middagtemperatuur van 7 tot 10 graden, ja u hoort me goed. Op de woensdagmiddag, er zijn die handschoentjes die u in uw, uh, in uw mantel heeft, die zijn gewoon overbodig. Die kunt u gewoon, eigenlijk gewoon uit uw zak halen en thuis laden. Er waait dan wel een uh, stevige westenwind. Uh, De 6 krijgt zes tot acht vlakbij zee. Hmm. Toch maar handschoentjes meenemen. Ja, ik, weet, ik weet het eigenlijk niet. Of, als u een kleun bent, handschoenen mee. En zegt u, ik ben een stoer dame of een stoer man. En ik kan wel met heel een beetje wind aan mijn handen. Dan uh, laat je je handschoentjes gewoon thuis, toch? <laughs> Nou, dan gaan we vanaf de donderdag, want vanaf donderdag wordt het kouder, mensen. Donderdag dan uh, passeert er eerst nog een regenzone, het zal weer niet zo zijn. En uh, achter deze zone, dan blaast een forse noordwestenwind uh, polaire lucht over ons land. Nou, polair, pol, pol, de Noordpool, komt naar Nederland en dan krijgen we het koud. Dan uh, heb je tien paar handschoenen nodig en... Uh, Vijf mantels over elkaar heen. De tal, talrijke buien die gaan in de loop van donderdag, en avond... steeds vaker vallen in de vorm van natte of misschien ook wel droge sneeuw. In enkele regio's uh, kunnen zelfs enkele centimeters sneeuw gaan vallen. Genoeg voor sneeuwpret. Maar dan ook weer genoeg om uh, ja, de nodige vertragingen en overlast in het verkeer te veroorzaken vrijdag, zaterdag en zondag, dan blijft het uh, doorgaans nog wisselvallig weer. We zitten dan nog steeds op de grens van koude en zachte lucht. En afhankelijk van uh, die grens valt er soms regen of ook uh, sneeuw, natte uh, sneeuw. Hoeveel centimeter dat uiteindelijk zal zijn, uh, of het echt een sneeuw zal zijn, ja, dat hangt allemaal af van de exacte koers van die uh, neerslaggebieden en daar natuurlijk bij horen de, uh, temperatuur als die koud genoeg is ja dan kan er best een leuk pakje snel vallen nou ik zou het voor de jeugd wel leuk vinden dat is wel ik weet van vroeger nog in de, in de jaren vijftig uh, dan ga je al weer terug in de tijd duiven, wat een sentimentele gedoe altijd nou ik ik ik ben gewoon van vroeger ja kom gewoon van vroeger vandaan dus ik heb het ook vaak over vroeger toen, toen had je nog echte winters en speelde we lekker buiten en, uh, Hele dagen in de sneeuw. Mobieltjes had je niet, dus je zat niet achter zo'n iPad of zo'n mobieltje te, te toetsen en de hele dag. Je ging gewoon lekker de sneeuw en Je bouwde Iglo's, ja. En je at het niet, nee, je bouwde het. He, geen Iglo visdik nee. Een Iglo Sneeuwhut op de stoep in de straat, gewoon. Dat kon gewoon, ja. En de mensen zich het nou wat meer voorstellen, maar dat is echt gebeurd hoor. Ik heb me ooit wel eens als Eskimo gedragen, luisteraars. Nou, dat was dan alweer het weer. Nou, dan hebben we dat ook weer gehad. Dolly, nogmaals dank voor jouw inzet wat betreft uh, het verzamelen van het nieuws. We gaan uh, een nummer draaien van uh, Smokey. We kennen hem nog wel even uh, van uh, hoe de fuck is alles, Maar dit is Layback on the Arms of Someone.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 Someone you lay back in the arms of someone you love. There's nothing there Out of these old fools that we're better without, and you, you know it's true, yeah. But tell me, tell me, tell me what it is that you need? 'Cause I think I'm onto something. 'Cause I feel the good times coming. Tell me, tell me, tell me what it is that you need? Even luisteren naar mijn zoon Sven... die samen met een uh, dame... die ook met Sven samen op het Mendelcollege in Haarlem zat. Marlies uh, Gudde. Uh, Facing the Crowd song... Uh, van Lionel Richie en Tijntje Oosterhuis. Sven Duif en Marlies van de Gudde. I'm just a face... in the crowd. You probably don't know me... as I don't stand out. But I'm sure your heart...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 baby be love for me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 So down Side, and i'm sure i know Just a face in the crowd. You probably don't know me as I don't stand out. Ja, Sven Duyf met Marlies van der Gudde, Twee leerlingen van het Middelcollege College in Haarlem. Met face in the crowd van Leiden Ridge en Trijntje Oosterhuis. We gaan even naar de. Naar de Hollandse bergen. Dutch Mountains. In Limburg heb je nog geen bergloop dus in Pieterberg of zo, toch? De Nits. I was born in a valley of bricks. Well, the river runs high above the rooftops. I was waiting for the cars coming home late at night. Come that smelt it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 van uh, Glim Glass Heroes. Daarmee uh, sluit ik het uh, programma Zandvoort Lunch van maandag uh, 9 januari af. Dus ik dank u wel weer voor het luisteren. Ik, ik heb het weer graag voor u gedaan. ik wens u een goede bekomst van de lunch en wat mij betreft tot de volgende keer weer. Dag. Nou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 For